And they all your friends, baby. Never mind, never mind, never mind, never mind, never mind, never mind, never mind. Well, if I left, then he made sense and he told your friends, and they all your friends, baby. Never mind, never mind, never mind, never mind, never mind.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 In de regio Noord-Holland staat bij elkaar nog zo'n 50 kilometer file. Het is langzaam rijden op de A4. Den Haag richting Amsterdam tussen knopende De Hoek en de Nieuwe Meer 10 minuten. En ook richting Den Haag tussen de Nieuwe Meer en Knopend Badhoeverdorp 10 minuten vertraging. Dat is een ongeluk, drie rijschokken zijn er dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Akersloot en knooppunt Kooi meer 10 minuten. En op de A10 de ring Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en knopende Nieuwe Meer nog 6 kilometer met 25 minuten vertraging. Op de N201 uit Hoorn richting Hilversum. Tussen Vinkenveen en Loenen, 3 kilometer met ruim 10 minuten. En ook 10 minuten extra tot slot voor de N242 middenmeer richting Alkmaar. Tussen Omval en het knopend kooi meer. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 ZFM Het geluid van Zandvoort Het is tijd voor een op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 ben ik vergeten. Ik zit mijn stappen in het zand, maar word geruisloos weggespeeld. En vul mijn plek weer in de leegte. Maar.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 Mijn gezicht. Ik ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan, gaat hem onder in de golven. ZFM, het geluid van Zandvoort. ZANG Dames en heren, bij Zandvoort aan het woord. Ik hoor mijzelf heel erg terug. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar uh, in ieder geval uh, gaan wij, uh, hebben we uh, onze gast in uh, de uitzending. Dat is Erik Timmermans. Hij is uh, voor heel veel Zandvoorders eigenlijk toch wel best wel bekend. Ja. Met het jazz in Zandvoort. Um, als eerste, uh, Erik. Um, hoe is het ooit ontstaan? Hoe in de concerten in Zandvoort bedoel je? Ja. Ja, dat is wel een leuk verhaal. Het is wel uh, het zevende seizoen dat we dat doen, volgens mij. Mm -hmm. heel, heel lang geleden. Het komt eigenlijk, om, ik, ik deed het in Haarlem op een aantal plekken. Maar uh, het vervelende was dat, uh, dat was in de horeca. In mm -hmm. Wapen van is dat heel lang gedaan. En dat was uh, vanaf me te vanag, redelijk uh, succesvol. Uh, maar ik wilde het toch wel iets meer concertmatig doen. Want het, weet ik, er kwamen de mensen die kwamen daar om uh, ja, biertje te drinken. Helemaal niks mis mee natuurlijk. We dat nee. het, het ook vooral kunnen. Maar de, was op een gegeven moment werd het, werd het wel zo erg dat dat wel uh, we de overhand kreeg. Dat oh, ja. mensen nauwelijks voor de muziek kwamen. Maar echt meer voor de gezelligheid. En daar nou, ben ik geen tegenstander van. Maar uh, <laughs> toen we op een gegeven moment... Um, we een vrij beroemde Amerikaanse zangeres, Marilyn Bell. Die, mm -hmm. die kwam er optreden En die moest uh, tot vijf keer toe vragen of de mensen daar was, uh, alsjeblieft wat, st wat stiller konden zijn. Want ze kon geen, geen bladen spelen. En oh. dat, dat werd echt heel irritant. En toen dacht ik. En ik baakte bal al jaren in, uh, in, uh, in Zandvoort. Mm -hmm. Dus ik zat het zo te had uh, ik het er zo over met die uh, cantinebeheerder daar? En die zei: Van joh, waarom ga je, ga je niet eens, uh, met mijn broer praten? Uh, ja. uh, wie is je broer dan? Nou, dat is uh, Theo ja, die ken ik het. Ik, ik heb uh, ooit bij het Jazzfestival Jazz Festival, jaren geleden, een keer in de krocht, een concert gedaan. Dat ja. was ontzettend leuk uh, om te doen. En vooral, uh, het, ja, wat stond dat ik heb daar nou vergeten, ben, weet je wel. Dus toen ben ik erheen gegaan. En nou ja, dat was eigenlijk heel snel geregeld. Ja. Dus zijn we daar begonnen. Nou ja, en, uh, het is 17 jaar geleden. En ik moet zeggen dat het uh, eigenlijk best succesvol is, hoor. Want het is uh, de afgelopen jaren gewoon hartstikke druk, eigenlijk mm -hmm. hartstikke druk. En, uh, ja, en het, het voordeel van. Maar zo is het dus eigenlijk ontstaan. Ja. Een, een behoefte aan een podium waar. Uh, uh, zo niet te veel je, mensen doorheen gingen praten. Precies. precies ja. en Kijk, en dat is helemaal niet zo moeilijk. Want je moet, je moet gewoon. Uh, eigenlijk moet je als, je. als je toegang vraagt en stoelen neerzet. dan ben je er eigenlijk al. Hmm. En ja, een basis is natuurlijk eigenlijk... die is alleen mogen geïnteresseerd die zong Ja. Ook niks mis mee. ik bedoel. <laughs> <laughs> maar als het gauw op de kosten van de muziek gaat... vind ik het wel vervelend worden. Ja, ja en, want het is echt een concert. Het is niet een... Het is een concert. Het is, het is wel de bedoeling dat, dat, dat we... Hè? En er waren echt wel veel dingen, hoor. En, en uh, uh, op het laatste was het op een gegeven moment... Uh, hadden we een man uit uh, een Nederlandse saxophonist... die inmiddels uh, docent is in uh, Italië. In uh, uh, uh, Bologna. Hmm. Maar die studeerde toen in Parijs. En die kwam helemaal naar Parijs om bij ons te komen spelen. Nou, daar zijn we hartstikke blij ja, mee. Ja, natuurlijk. En uh, die jongen speelde fantastisch. En er kwam op een gegeven moment een man uit het publiek naar hem toe... die uh, echt een beetje... Uh, uh, ja uh, uh, gaan ga we nog een beetje zwingen of uh, blijf je zeiken op de dingen weet je oh ja. nou moet je ja. maar als je met slaatje voor je bek weet je want dat is, dat is niet de bedoeling nee. nee dat snap ik die mist ook een filtertje <laughs> ja die mist ja, dat is gewoon wel irritant en, en, maar het, het, het, het, het, uh, uh, je moet eigenlijk is de voorwaarde voor dat soort dingen is dat je stoelen neerzet en dat je toegang vraagt nou dat gebeurt in uh, de klocht ja. dus en uh, mensen gaan geen 15 euro betalen om een biertje te drinken. En nogmaals, na afloop, als we klaar zijn, mag er heel wel een biertje worden gedronken hoor. Daar mm -hmm. <laughs> zijn helemaal niks mis mee. Maar tijdens het concert moet het wel echt om de muziek gaan. Ja. En uh, nou ja, goed, uh, de, de, inmiddels die zit zitten al hier zeventien jaar geleden. We zijn al, al zo lang bezig. Dat echt, dat, uh, yeah. Mensen weten het inmiddels wel. En inderdaad, het is uh, ja, toch, toch eigenlijk best wel een begrip geworden in het uh, Zandwoord. In het Zandwoord. Ja, maar ja. ook de buiten hoor. Er komen ook mensen van, van buiten Zandwoord. Mm. En uh, de laatste concerten die we hebben gedaan... die waren echt bij, bijna allemaal uitverkocht. Dus Oké. Okay. Ja, uh, oh, dat, ja. dat, dus het loopt goed uh, ja, in dat het opzicht? Loopt, het loopt zeker goed. Dat, ja, ja. En dan zag ik op je website staan dat je ook jazz in Den Bosch doet en jazz in Haarlem hebt nog? Ja, jazz in Haarlem niet meer. Oké, okay. nou, nee. uh, die staat nog wel op de website namelijk. Oh, is sorry. dat zo? Ja, ja bij ja, de jazzconcerten. Nou, ja, uh, ik zal er niet te diep op ingaan, maar wat uh -huh. heel vervelend is, is dat ik vor, vorig jaar ben ik behoorlijk ziek geweest. Oh, ja. En uh, dat soort dingen moeten dan blijkbaar nog een beetje bijgedragen worden. Ja, nee, dat snap ik wel. Maar dat, dat in Bos, dat is hetzelfde verhaal. Het is in een ja. hotel daar, uh, waar ze concerten organiseren. En uh, ja, ik vind het gewoon heel belangrijk dat het gewoon uh, concertmatig kan gebeuren. Ja. En in Harlem, uh, dat was in de vereniging. Mm -hmm. dat klopt, daar heb ik het ook een tijdje gedaan. Alleen omdat ik vorig jaar erg ziek ben geweest, was uh, gezegd. Een, uh, niet een beetje ook, maar echt mm -hmm. heel, heel ernstig. En ik, moet, ik ben gewoon nog een beetje aan het bijkomen. Komen. Ja, snap ik. Dus ik moet ook niet te veel hooi op genomen. gaan nemen. Nee, maar nee, dat begrijp ik. Ja. Uh, beste luisteraars, uh, u kunt natuurlijk uh, uw vraag stellen... eventueel aan uh, Erik uh, natuurlijk, over de jazz. Uh, dat kan natuurlijk via Zandvoort aan het Woord... onze Facebookpagina. Of hashtag Zandvoort aan het Woord op Twitter. Of uh, natuurlijk kunt u bellen naar 023 573 0393. En uh, dan kunt u uw vraag direct aan Erik zelf stellen. Uh, Erik, ik... Uh, ben zelf, net zoals Marije, zijn wij allebei niet Zandvoorters nee. oorspronkelijk. Ben je zelf Zandvoort? Nee. Nee, ook niet. Allemaal, nee. Allemaal nee, nee, ik, woonde tegenaan, ik, ik woon er wel tegenaan, want ik woon in Haarlem aan het kwartier. dus dat is... Uh, zo'n dus van Slaan aan. Ja. En dan alleen is je er beter. Nee, nee. <laughs> ja, ja. Die is het wel vlakbij. is zie <laughs> wel tegenaan. Maar uh, nee, nee, nee. Ik, ik ben geen zand. ehm um, um, um, Wat wilde ik nou zeggen? Um, nou ben ik ook nog nooit naar een concert geweest. Moet ik heel eerlijk toegeven. Mm -hmm. Ik weet niet of jij een ben keer geweest bent. concert ben. of alleen een jazzconcert? Een jazzconcert bedoel ik. Nee, ik ook niet. die het nog nooit? Nee. Ik schaam me een beetje. Nee, <laughs> ik wist niet ik, ik, ik ik eens dat het in de krop was. Ik ben echt een import. Ja, ja, ja. Daar geeft het toch beetje niet op. Nee, nee. Het uh, um, is wel, ja, yeah, ik ben jazzmuzikant eigenlijk van, yeah. van, van huis, maar ik doe ook heel veel andere dingen hoor. Ik kom, eigenlijk kom ik uit de entertainment. dat is wat ik eigenlijk al wat geld mee verdiend heb. Yeah. Uh, Jazzmuziek, dat, dat doe je echt uit liefde voor die muziek. Mm -hmm. uh, ja, en... en uh, um, voor de rest... Ja, muziek is muziek, weet je. Ik speel ook een sinfonie-orkesten. Klassieke muziek doe ik ook. Dus ik doe, dit, is, dit is niet echt... Uh, er zijn ook heel veel dingen waar je gewoon niet aan toe komt. Dat snap ik ook wel. Dat, ja. is, is, dus, ja. als je, dat je nooit naar het jazzconcert bent geweest. Dat. Maar ik luister het wel. Dat is het, dat, als het ja, komt, ja. s'avonds luister ik het wel. Dus, ja. Ja. Maar om echt naar een concert te gaan... Ja, dat is leuk hoor. meisje in Amsterdam is natuurlijk een hartstikke mooie podium. Er gebeuren ook hele mooie dingen. En ik kan aanraden, want ik heb zelf ooit op het consultorium gezeten voor slagwerk. Ik ben er vroegtijdig mee gestopt, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vond de toneelschool toch iets leuker. Waar heb je gestudeerd? Voor Utrecht ging ik. Eerste jaar Utrecht heb ik gedaan in het consultorium. Voor slagwerk, klassiek slagwerk. was dat. nog wie docent was? Johan Faber. Die ken ik dan weer niet. Althans, dat, uh, dat was mijn hoofddocent. Ik had ja, ja. er nog zeven. Uh, dat, uh, die die hebben geen indruk gemaakt op je, geloof ik? Uh, nou, ik weet het. Nee, het is te lang geleden, denk ik. Ja, ja. En ik heb een heel lange tijd even niet meer naar de muziek omgekeken. Uh, uh, ik, ik was zo'n uh, mu muzikant die eigenlijk alleen maar wilde spelen... En vrij snel tot ontdekking kwam dat die kans uh, in Nederland uh, heel klein is om alleen maar met spelen je geld te verdienen. Uh. Ja, het is heel moeilijk, het, het kan natuurlijk wel. Ja, maar dat, het, uh... het is mij altijd wel gelukt, Toen ik ben broersmuzikant geworden. Ik weet, eigenlijk heb ik Nederlands eens dus gestudeerd. Ge ge oh, oké. Okay. Geen conservatorium gedaan. Hmm. Daarna wel. Toen kwam, ik kwam toen uh, bij een theatershow van uh, Tineke Schouten. Toen oh, ik ja. heb ik een aantal in, in de ABN gezeten. Toen ben ik wel naar het conservatorium gegaan als hospitant voor uh, uh, harmonie leer en Ja. Maar uh, ik heb er altijd wel van kunnen bestaan. Maar dat is eigenlijk alleen maar omdat ik altijd heel veel verschillende dingen deed. Ja. Als je je echt richt op één ding, dan moet je echt, echt doorbreken. Lekker, ja. dat, uh... en, en dat is natuurlijk waarvoor heel weinig mensen weggelegd ja, en in het klassiek slagwerk waar ik er dan in zat, het symfonieorkesten, ja. en dan de. de uh, daar heb je het probleem dat de slagwerkers die er zitten. en eenmaal een baan hebben of ja. dergelijke. die gaan echt niet weg. Nee, die, um, die, moet, je, die moet je eruit in te rekenen. Ja, ja. <laughs> ja het is dus niet dat, makkelijk. En dat is niet makkelijk. Dus, nee. uh, en dan, dan kom je bij lesgeven. Ja. Um, en heel eerlijk, individueel lesgeven. Um, privéleerlingen ging dan nog wel maar gewoon lesgeven op muziekscholen en zo. Ik heb het geduld niet voor. Nou, ik ben gewoon. Ik, uh, het ligt aan mij, het ligt niet nee, aan de leerling. Hè? Ik heb. Nee, dat is, het is goed dat je dat voor, voor jezelf onderkent. Je, we, we kunnen elkaar een enorme hand geven, want ik ben een hele slechte leraar. Ik, mm -hmm. heb, ik heb een aantal keren wel privéleerlingen gehad, ja. maar ik heb echt zoiets van, uh, dan komen ze terug en dan zeg ik, je, oké, ik, dan denk ik, ik bij mezelf, ik heb het je nou vijf keer uitgelegd, snap je het nou nog niet? Ja. Ja, en dat is dus ja. niet echt een goede houding om, nee, om les te, om, te, om, te geven. Nee, ja. maar dat, ik, ik heb ook gemerkt van, ja, dat privélesgeven. Dus echt alleen met zo'n leerling. Ja, daar heb ik het geduld niet voor. Ik geef nu vaak als acteur geef ik ook dramalessen. Maar dat is een hele groep. En dat vind ik vele malen makkelijker. Dat, ja, al die kinderen die vroeger ooit van jullie les hebben gehad... Die zijn totaal verpest. Zijn totaal verpest. Ja. Daar komt het niet meer goed mee. Ja, zoiets. Dat, uh... nee, maar dat, moet, je, dat moet je liggen. Ik moet, ik moet zeggen, een, een goede docent heb je natuurlijk wel. Ja. En uh, uh, ook op het conservatorium. Uh, maar ja, sommigen zijn... Wat, wat ik het knappe vind van... van uh, wat ik heb zelf wel les gehad. Mm -hmm. ja, natuurlijk toen ik... Uh, uh, ja, dat leek me wel handig. Ja. En uh, dat was in Arnhem. Mm -hmm. En daar had ik les van Henk Haverhoek. Een vrij bekende... Jasper assist dan uh, voor Nederlandse begrippen. Mm -hmm. En wat ik zo knap vond... dat, dat ik gewoon oefeningen van hem meekreeg. Ik moest dingen voorspelen. En, en uh, hebben heb ik en dan kreeg ik oefeningen mee. En dan kwam ik thuis en toen dacht ik... jeetje, dit is nou precies wat ik nodig heb. Ja. <laughs> ja, maar dat, is, dat vind ik knap. Dat ja. is natuurlijk gewoon, gewoon het talent wat je moet hebben als docent. Talent. Dat je, dat ja. je dat heel goed doorkrijgt hoe je de ander moet begeleiden... om beter te worden. Mm -hmm. Nou ja, het is ook een ander vak. He. Eigenlijk, ik bedoel, in principe... iemand die heel goed les kan geven... hoeft niet per se zelf uh, de beste muzikant te zijn. Hij moet wel kunnen nee. spelen, daar nee. niet van. Maar hij hoeft niet per se de beste muzikant te zijn. De beste nee. muzikant hoeft toch ook niet de beste leraar te zijn. Zeker. Nou, meestal is dat niet zo. Nee. <laughs> maar het geldt voor acteurs precies hetzelfde. De beste acteurs zijn echt niet de beste uh, docenten. Dat, uh, dus dat, uh, volgens mij geldt dat in bijna alle kunsten... maar eigenlijk zelfs in heel veel andere soorten beroepen eigenlijk ook wel. Het ook wel. Dat, uh... maar ik heb zelf het geluk, het geluk gehad. Ja, ik heb er altijd uh, goed, goed voor kunnen Mijn leven. Oh, dat, dat, nou, dat zeker. is. Maar, dat is... Maar, maar ik heb altijd wel alles aangepakt, hoor. Mm -hmm. uh, bruidloze partijen, uh, bruidloze vechtpartijen, zo, zo, zo, zo dat ja. ja. <laughs> Maar is dat ook niet juist de kracht dan, dat je alles aanpakt en, en jezelf daarin ontwikkelt? Die en... mentaliteit moet je hebben. Ja. Uh, uh, uh, wil je ervan kunnen bestaan, dan moet je, moet je gewoon niet te vies zijn. Ik weet er wel eens de bepaalde mensen dingen. Dan, daar zat ik bij, ging dat tien keer Schouten bijvoorbeeld. Ja. Zei, tien keer schouten vind je dat nou leuk? Mm -hmm. Ja, joh, het is gewoon een deel van je vak. Ja. Maar tegenwoordig is alles maakbaar, lijkt het wel, hè? met talentenshow's. En we kunnen alles. Um, je ziet ineens allemaal talent. Aan de ene kant juich ik het toe, hè? want je ziet talenten opstaan waarvan je denkt. Nou, ik had helemaal niet gedacht dat jij dat kon. Mm -hmm. um, ja. Maar aan de andere kant groeit er ook een groep op die denkt dat alles maar kan. Ja. En, ja. en dat hard werken uh, niet meer daarbij hoort. Hard, hard werken is gewoon... Dat is, that is uh, rule number one. Ja. <laughs> je moet er gewoon tegenaan. <laughs> en je maar moet gewoon echt alles doen. En, alle, en ook serieus doen. En, en, en of, dat maakt niet uit of je nou... in een symfonie een speelt. Of dat mm -hmm. je in een coverband speelt. Of dat je een jazzconcert doet. Je moet gewoon echt onderstuiten. En natuurlijk is het ene cultureel wel interessanter dan het andere ook een smaakkwestie. Ja. Wat het is, wat ik dan interessanter vind, hoeft een, een iemand anders die misschien veel beter is dan ik, die haalt daar en die vindt het dan weer niks. Ja, dat heb je altijd. Nee. Maar je moet wel werken. Ja. En en als je dat niet in je hebt, dan dan kan je het vergeten. Dat. Uh, ja. En dat ja. heb ik altijd wel gedaan. Ja, zeker, zeker. en en. en uh, ja, tot en met, tot en met uh, Am Amsterdamse feesten. Ja. Andere hazesmuziek en, en, en, en Jordaan en, en, en dat soort dingen. En dat is hartstikke gezellig hoor. Mm -hmm. ja, eigenlijk moet je jezelf dus dan geen beperkingen opleggen, maar nee. gewoon gaan en doen en... Nee, nee, nee. zo is het zeker. En, en, en, en wat ik voor mezelf altijd wel voor ogen heb gehouden, is, is wat je ook speelt. Het maakt niet uit wat je speelt, maar speel het zo goed mogelijk. Oh, ja. Of je nou Andere muziek speelt. Iedereen, iedereen, maar een hoop mensen doen er wel eens een beetje badinerend over. Van, mm -hmm. nou ja, een beetje achterlijke volksmuziek, ja. Speel dat maar eens goed. En André Hazes was eigenlijk iemand die verschrikkelijk van de jazz hield. Dat geloof ik. <lacht> nee, maar dat geloof ik. Dat geloof hij ik. wilde eigenlijk, uh, tenminste dat heeft hij wel eens in zo'n uh, uh, in zo interview gezegd... dat hij eigenlijk het liefst jazzmuzikant was dan? geworden. Oh, ja. dat, dat weet hij niet. Dat, uh... Nou, hij heeft wel iets heel erg zijn in zijn ja. performance natuurlijk. En het is, uh, uh, uh, ja, een beetje, maar, maar speel het maar goed. En, mm -hmm. en dat geldt ook voor, uh, ik zit nu ook in, in uh, twee uh, symfonieorkesten. Nou, dat is echt het, het zware klassieke werk. Yeah. Nou, dat is sowieso hartstikke moeilijk om te spelen. Moet je hard versleren en probeer dat maar eens goed te spelen. Weet je. Mm -hmm. het is gewoon, uh, maar dat, is, dat vind ik ook wel weer leuk. Dat je de ene keer speel je, uh, speel je een zware symfonie van Beethoven. Mm -hmm. En uh, de volgende avond uh, is het uh, Omarie. Ja, maar speel je bij de jazzconcerten zelf ook uh, veel mee? Eigenlijk altijd. Altijd. Ja. Dat, uh, Eigenlijk ja. altijd, ja. ja, ja. Het, het, is, het is een uh, enkele keer niet. Mm -hmm. Een enkele keer niet, maar meestal doe ik zelf mee. Want ik, ik, ik, ik heb gewoon een heel groot netwerk ja. uh, waar ik uit put. En uh, pr programmeren voor de concerten in, in Den Bosch of in Zandvoort... ja, dat is, dat is nou echt het minst, minst grote probleem. ja. Dat, uh, ja. Nou, dat is heel fijn om te horen. We ja. gaan zo meteen verder met uh, Erik Timmermans. Natuurlijk moeten we nog even een klein uh, muziekje draaien. En even... Uh, ik, heb, uh, ik weet niet of uh, jij dat heel goed vindt, uh, Erik... maar ik heb Songbird van Kenny G... Kenny G. Van Kenny G bedoel ik, sorry. Ja. Um, um, want dat staat eigenlijk op de nummer 1 van de jazznummers. Is dat zo? Ja, dat, dat, daar kwam ja, ik toevallig wel. achter. Dat, uh, dus uh, dames en heren, hier heeft u uh, Songbird van Kenny G. We zijn weer terug met Erik Timmermans en Marijs Robos natuurlijk nog steeds aan de tafel. Uh, even uh, een vraag. Wat is jouw eigen favoriete artiest? Oei, wat een moeilijke vraag. Uh, op jazzgebied Op jazzgebied dan, hè? Uh, ik ben een enorme fan van Stan Getz Stan Getz. Een Saxofonist. Uh, Charlie Parker. Hele, hele andere saxofonist. Mm -hmm. Maar uh, uh, dat vind ik uh, geweldig. <coughs> um... Ja, jeetje, dat kan zoveel zijn, joh. Ik heb wel een vrij, vrij brede smaak. Ik ben een enorme fan geweest van uh, Edward van Helen, Eddie van Helen, mm -hmm. hartstikke gitarist. Ja. <laughs> Omdat hij gewoon met zoveel soul speelde, zoveel intentie. Dat vind ik fantastisch om naar te luisteren. Ja. En uh, ja, god, het is eigenlijk te veel om op te noemen hoor. Eigenlijk, wat ik heel graag hoor, is, is uh, muziek waar mensen echt hun ziel in liggen. Ja. En of het dan jazz is of popmuziek of soul. Of wat of, uh, James Brown kan ik ook geweldig. Ja, vinden. ja, ik ja, bedoel, het is, het, is, het, is, uh, het is, heel breed hoor. Het gaat meer om het gevoel bijna dan uh, om per se de stijl. Eigenlijk wel. Ik, ik ja, ja, ja. En dat geldt ook, ook bij klassiek, weet je, als je als je, als je die, uh, die die uh, concert hoort, dan van, van echt Amerikaanse grootmeesters. dat zijn dan, dat zijn dan vaak Joodse mensen. Dat komt, mm -hmm. weet ik ook niet, maar dan kan ik. Uh, Soms kunnen we dingen maar raken. En uh, ik, ik weet nog wat ik. Toen was ik nog vrij jong. Toen hoorde ik een pianoconcert van iemand. En daar dat was ik helemaal van ondersteboven. Ja. En ik wist helemaal niets van, van iemand. Zijn, zijn achtergrond of dingen af. En toen bleek later. dat bleek Arthur Rubinstein te zijn. Een beroemde uh, concertpianist. En die uh -huh. speelde voor het eerst. Uh, sinds jaren van afwezigheid weer in Israël. En ik kon dat niet benoemen. Nee. Ik, maar het raakte me zo verschrikkelijk. <hij> <q> dus dat, dat hoor je dan gewoon, weet je. Dat, dat is. Dat is euh... Ja, en euh, ik, ik weet we, t, t, twee jaar geleden deed ik een concert euh, een veel concerten van de Broeg. Mm -hmm. uh, het beroemde... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, in van uh, van Max Broeg. En dat werd gespeeld door Maria Milstein, een redelijk bekende nee, concertvioliste. En ik weet nog dat ze zette in. Nou joh. Ik heb die hele dirigent niet meer gezien. Nee. Het was totaal niet belangrijk meer. Weet je? Dat, dat kwam zo verschrikkelijk binnen. Ja. Ja, en, dat, dat er, en waarom het je raakt? Omdat ze gewoon vanuit, vanuit hun ziel spelen. Ja. dat, en dat, uh... dat, dat hebben we een hoop mensen. En de, ook het leuke is dat die jongen die, die zondag komt uh, in Zandvoort. Uh, Sjoerdijkhuizen. Ja. Ja. Uh, dat is ook zo. Zo'n jongen weet je. Die, alle, alle, alles komt gewoon van binnen. Er wordt met, met beleving wordt dat gespeeld. En dat, uh, dat hoor ik heel graag. Maakt hem dat ook bijzonder? Dat hij daarom doet? Ja vind, dat, ik wel. Ja, uh, ja, ja. ja, vind ik wel. En hij komt eraan. Hij is met zijn vader uh, op jonge leeftijd al meegenomen naar uh, concerten. Hij komt uit Groningen. Mm -hmm. En zijn broer, die ook meespeelt, Gijs. Gijs Dijkhuizen, slagwerker. Zijn broer van hem. Die, uh, die werden door hun ouders meegenomen naar jazzconcerten. Ja, die krijgen dan wat mee, weet je. En die, uh, hij was een enorme fan van Ruud Brink, dat weet ik. Nou, mm -hmm. Dat was ik ook. Nou, een saxofonist die in, uh, ja, in uh, rond 95 overleden is, helaas. Ja. Um, maar waar hou je van? Ja, god, iedereen die met, die met, die met soul speelt en dat natuurlijk ook technisch kunnen, vind ik ook wel heel ja. belangrijk hoor, dat ze echt wel wat kunnen. Dat, uh, daar kan ik uh, heel erg van onder de indruk raken. En dat geldt ook voor Edward van Helen, vind ik ook. Het is oh. ook natuurlijk technisch gewoon een hele goede gitarist. Ja. Maar het komt zo van binnenuit. En er het het zit zoveel gevoel in, er zit mm -hmm. zoveel emotie in. En, dat, dat, uh... en even voor de luisteraars die eventueel ook nog nooit naar een, uh, een Jazz in Zandvoort-concert zijn geweest. Spelen jullie uh, vanuit improvisatie of ja. spelen jullie ja, altijd vanuit improvisatie? Dus het is in principe ook jammen? Uh, binnen bepaalde kaders. Be binnen bepaalde ja, kaders? Ja, het okay. is wel zo dat ik natuurlijk zelf de, de gasten uitnodig. Mm -hmm. En uh, ik probeer altijd wel gasten uit te nodigen die uh, muzikaal iets te vertellen hebben. En ik probeer er altijd een klein beetje voor te waken... dat het niet een soort geïmproviseerd wordt... waar eigenlijk alleen... Uh, dat het echt je out gaat. Mm -hmm. Daar hou ik zelf nou ook helemaal niet van. nee Die, die hele uh, atonale muziek, zou ik maar zeggen. Dus ja, die gasten nodig ik ook niet uit. Nee. <laughs> dat is heel makkelijk. <laughs> nee, ik ben niet zo... Het is, en, en, en niet alleen dat ik er zelf niet zo van hou, maar het is ook omdat ik merk dat de meeste mensen er ook niet zo, zo van houden. Nou, je je nee. hebt gewoon... En uh, het, uh, de concerten in de kroeg zijn ook niet al te lang. Het is, het is, het is, we beginnen altijd om half drie. Mm -hmm. Half vijf is afgelopen en daarna ja, niet gewoon gezellig aan uh, de bar gaan drinken. Je kunt heel vaak ook nog na afloop uh, wat eten. Theo heeft tegenwoordig ook een uh, maaltijder die maakt. Die heeft die komende zondag toevallig. Nu dan weer niet. Ik kwam er niet uit. Nee. Maar dan is het gewoon wel mm. heel gezellig. Maar het, het, moet dus, uh, het moet wel een beetje toegankelijk zijn. Ja, Dat vind natuurlijk. ik wel, wel redelijk belangrijk. En uh, uh, als het al te geïmproviseerd wordt. En al te... Uh, al te uh, ja, atonaal noem ik het maar even. Mm. Het zou vast voor een bepaalde groep mensen heel interessant zijn, maar uh, ja, nee. ik heb er niet zoveel mee. Nee, nou ja, begrijpelijk. Um, want uh, uh, dit is ko komende zondag, is het een concert. Ja. Zijn er nog kaarten? Ja. Net, ja uh, zeker. Er zijn nog kaarten, dus mensen. Ja. kunnen nog steeds kaarten gereserveerd worden ja. um, en dat kan gewoon op uh, www.jazzinzandvoort.nl. Ja, we hebben een schitterende site. Dus, dus, uh, uh, <laughs> ja, dat uh, zie ik. Klik op reserveren. Ja, en dan uh, en, uh, kom je, uh, je er. Dan kom je er. En uh, we hebben dit jaar, dat vind ik wel leuk, dit seizoen één extra concert. Dat, mm -hmm. uh, dat is wel leuk. Ja, ja dat worden. zag ik. 28 april, uh, klopt dat? Ik was het vergeten, maar dat, uh, de datum heeft. maar ja, dus, 28 april hoor ik net van je. Ja, ja ik zie het ja, op de website staan. Dat, dat is wel heel leuk. Dat is die uh, nee comment Ciao. Dat is een, uh, een uh, een uh, Braziliaanse uh, basgitarist. Ja. Fantastisch, Echt. Mm -hmm. ik heb die jongen gehoord, het is wel leuk om te vertellen denk ik. ik uh, hij deed een concert met José Koning, dat is een Haarnamse zangeres die zich helemaal heeft toegelicht op de lettermuziek. Ja. En uh, die belde mij op van, ja, ja, ja, die uh, zit in bergen en kun jij een, um, uh, uh, kan ik het, het geluid uh, uh, van je lenen? En ik heb een geluidsinstallatie dus of ik of die je dan kon huren. Ja. Zei, nou, weet je wat, ik ben vrij die dag. Ik kom er langs, vind ik het wel leuk. zeg Als je mij in die zaal laat zitten... zorgen neem ik nog licht voor je ook. Dan heb je een lichtinstallatie mm -hmm. uh, weet je, en dan uh, ik heb ik het geluid voor je neer. Nou, was er natuurlijk hartstikke blij mee. Dus uh, <lacht> dat was heel leuk. Dus ik kom daar in Bergen aan, alles opgesteld, uh, geluid gemaakt. En ik zo, dat was echt een uh, onvergetelijke ervaring van mij. De jongen begint te spelen. Ja. En ik, een mooie toon, mooi geluid. Echt die Braziliaanse feel, wat het moet zijn. Weet je. Mm -hmm. oh, ja, hij komt er vandaan. Dus, ja. dus uh, <lacht> geweldig. Ik, ik dacht, nou het speelt fantastisch, maar het is alleen niet zo virtuoos. Maar dat hoeft ook niet, want als je die dingen gewoon zo speelt, mm -hmm. dan is het goed. Nou, oké, okay, dus uh, hij, nou geen virtuoos. Hij, hij kreeg een solo. Ja. Mijn bek viel open. Ik ja. <laughs> wist gewoon niet wat ik hoorde. Ja. Zo verschrikkelijk goed en zo virtuoos. Mm -hmm. Maar dat zijn de echte. Dat zijn de echte. Gewoon jongens, die, die, die kunnen het wel, dat mm -hmm. hele virtuoos, maar ze laten het gewoon niet horen. Nee. Omdat het dan niet zo functioneel is bieden die muziek weet je ja, ja dat, dat, dan, heb je de, dan heb je de beste binnen ja, ja dat, dat, uh, dat, dat, ik, ik vind het geweldig dat, nou ja en die komt dus hier uh, op die 28 september ja. komt die hier een concert geven mm -hmm. en uh, daar ga ik nu ook zitten en dat, dan, uh, alleen nu ja. weet ik wat we erachter wachten staan ja. <laughs> maar um, uh, uh, want je vertelt over dat je in principe verbaasd was over ja. wat je het hoorde. Heb je dat vaak dat je zo verwonderd nog geraakt van muzikant? Jawel. Je bent, dat, ja met name bij jonge jongens. Kijk wat, wat, je, wat je een groot verschil wat je met vroeger hebt vind mm -hmm. ik. Uh, de oude generatie en daar rekening mezelf zeggen. Ja helaas toch ook toe. <lacht> ik ben ook al de zestig gebaseerd, weet mm -hmm. je wel. Dus, <lacht> wij hebben alles nog van, van van bandjes van platen moeten leren. Ja. De op, dingen uh, terug uh, uitschrijven, wat je hoort. Dan kregen we die Discman, ja. dat heette dat toen. En die had een AB-repeat. Nou, dat was wel je van het. het weet je? Want ja. Dan kon je gewoon dingen kon je herhalen. En dan kon je, dat, dat was fantastisch. Ja, tegenwoordig met die computers, joh, met, met, met, met dat Logic-programma's die je hebt. Met, met al die uh, software... Uh, dat, is het, dat, dat, dat komt je spelvermogen ongelooflijk ten goede en dat merk je aan de jonge generatie heel erg. Ja, ja ze die, zijn die... nog meer geoefend. Zeker, zeker. En dat is ook logisch. Weet ja. je, bedoel, uh, uh, uh, aan de andere kant is het ook zo, ze zijn beter geoefend, maar die intentie, om, hm. die hebben ze vaak nog niet. Die, komt, die komt hoor. Dat moet je, daar geven de tijd, dat weet ik al, dat, dat, dat, dat komt er vanzelf wel. Maar mensen als Ruud Brink uh, de, of, of Descartes... ja, ze zijn allemaal overleden. Dat zijn ja. mensen in ieder geval voor mijn uh, generatie. Maar die hadden een bepaalde beleving... die dat daardoor ook hard... Die, die, die, die, die luisteren naar de muziek en die luisteren naar de radio... en die kenden dat en die pakten dat op, weet ja. je wel. En die gingen dat... Uh, ja. Dus die hebben een bepaalde intentie die ze daarmee leren. Wat die jongeren vaak nog niet hebben. Want mm -hmm. die, die, die, die zetten alles op, de, op in, in logic. En die repieten dat. En die schrijven dat uit. En die spelen dat mee. En ja, technisch. Briljant. Hartstikke goed van. Mm -hmm. En uh, ik ben er wel jaloers op hoor. Ik, denk, wat, ik <lacht> denk, denk dat ik in die tijd allemaal wat gehad. Maar het, het heeft dus de nieuwe techniek. Het zorgt ervoor dat ze technisch mogelijk sneller beter zijn. Ja. Of dat soort dingen. Alleen er is dan toch iets wat... Ook weer een nadeel ervan is. De, blijkbaar. Nou, ik weet niet of het een nadeel is. Ik, ik, of het ik, ik, op zich laat wachten, laat ik het zo zeggen. Zolang ze daarna, maar ik, ik had het laatst met iemand er ook over, die, die uh, uh, zei ik ook: van ja, kijk, maar zorg wel dat je wel ook naar de originele muziek luistert. Ja, dat je het niet alleen maar in de computer zet en dat het naspeelt. Het is heel goed dat je dat doet. Dat is een goede ja. techniek. Maar blijf dan naar, vooral naar die platen luisteren. Mm -hmm. Die er toen gemaakt werden. Naar de originele platen van Sony Rollins. Van, van, van, van Charlie Parker. Van, mm -hmm. van uh, Thelonious Monk. Al die helden. Bedoel, luister er wel naar, want die intentie leer je alleen maar daardoor Hoor, ja. gewoon luisteren. Gewoon uh -huh. luisteren. Ga, maar, ga maar zitten en laten we er op je afkomen. Weet je. En is het met de jazz zo dat als je wel min of meer een nummer van een ander speelt, dat je toch je eigen nummer van probeert te maken? Ik doe dat niet. Nee. Nee. Ik bedoel, want uh, uh, be het beter maken dan wat zij deden, dat, uh, dat gaat toch wel niet lukken. <lacht> Nee, nee, ik doe dat niet. Uh, je, je ziet wel soms uh, mensen die daar een eigen uh, kant mee opgaan. Ja. ja, ook prima. Ik, mm -hmm. ik, maar ik vind vaak het, het, origineel. het origineel beter. Ja, overtreffen ze niet. Nee, nee, nee. nee. nee. Ik bedoel, Ma Miles Davis en, en, en, en dat soort, uh, uh, Charlie Parker. Ja, dat waren toch wel unieke, unieke muzikale geesten. Mm -hmm. en, en dat, dat, dat, uh, dat, verbeter je echt niet zo snel, hoor. Nee. nee. Wie, uh, wie zou nou een, uh, ga, uh, een gast zijn uh, die je zou willen? Echt heel graag nog een keertje bij uh, zandvoort, uh, jazz in zandvoort zou willen hebben. Uh, Ak van Rooijen. die is een paar jaar, maar ja, ja, het moeten we opschieten, want die is ook al bijna 90. Mm -hmm. Maar dat is ook, die heeft vroeger uh, in de in Duitsland heel veel ge, uh, gespeeld, ja. die, die grote orkesten. Um, dat Tour de frans muziekje, wat iedereen van de zomer wil yeah. horen... Nou ja, dat is Ach van Rooijen. Oh ja. Daar is hij bekend mee geworden. Mm -hmm. uh, een heleboel van die trompetmelodietjes die, die je op de, uh, vaak bij, bij sportprogramma's hoort. Dat is dat hij. Is, mm -hmm. En uh, ja, wie zou ik nog meer willen hebben? Jeetje. Uh, eigenlijk vind ik wel, is dat iets... Ja, dat klinkt een beetje... Een beetje Schaamteloos, misschien, maar dat ik, op onze site hebben we ook staan wie er allemaal geweest zijn. Hè? Ja. Nou, als ik dat klik, ik heel, heel af en toe is open en dan zie ik het staan en dan denk ik: potverdiggie. <laughs> <laughs> dat is toch allemaal maar geweest? Weet je wel? Ja. Dat is allemaal niet gering, hoor. Wat, wat, wat, ja. Nee, wie ik. Uh, dit zijn Ik denk dat iedereen die ik graag had willen hebben, wel geweest is. En uh, wie ik ook nog wel, die, want de leeftijd, die, hij is zeker niet te oud alleen hij is door een ernstige ziekte kan hij gewoon niet, niet meer zoveel spelen mm -hmm. dat is uh, Jerme Hoogdijk. vind ik oh. een geweldenaar mm -hmm. en uh, andere trompetist een leerling van hem die uh, Tees die is mm -hmm. ook al in de picture geweest nou die is een paar maanden geleden ook al over. Liever... Oh, okay, okay. dus ik zorg al we voor dat ze komen <laughs> <laughs> ja. um, want ik zie nou, er zijn best veel uh, concerten uh, ja. zo in een, uh, ja, hoeveel zijn het gemiddeld per jaar? Ik denk dat het, uh, we in, de, in de zomer liggen we stil. Mm -hmm. um, dus je hebt twaalf maanden. Dus ik denk dat daar een, uh, nou, negen per jaar, dat we het zo hebben. Alleen vorig jaar is een beetje een heel gek jaar geweest. Omdat ik toen ernstig ziek ben geraakt. Yeah. Ik heb vrij lang in het uh, ziekenhuis moeten liggen, helaas. En uh, ja, dat, dat, dat, toen is het wel, uh, wat ik wel heel leuk vond, is dat toen we daarna weer begonnen, mm -hmm. in januari... Dat Zandvoort echt wel liet merken van verdorie, we hebben wel wat gemist de yes. afgelopen tijd. Het was Stanford joh. Dat vond ik echt leuk. Mooie ja, veroning. Vond ik hartstikke leuk. Ja, vond ik echt hartstikke ja. leuk. Uh, Stanford bedankt, zou ik zeggen. Ja, dat <laughs> En uh, ik had het uh, geest aan te loven met, uh, met, uh, met de voorzitter van, uh, van de stichting Jesse Zandvoort, dat ik maar eigenlijk gewoon één keer in twee jaar gewoon hartstikke ziek moet worden. Ja. Doe, doe maar niet. Doe ja. maar niet. Ik ja. weet nee. niet of dat een goede uitspraak nee. is. Nee, <laughs> nee, nee. Nee, Dit doe niet. Nee. Eén vraag uh, die ik wel heb: hoe krijg je als ongeveer bijna enige voor elkaar dat jij uh, met je programmering op de website van Theater de Krocht staat? dat ik als enige op de website van Theater de Krocht sta? Nee, jouw concerten staan ja. altijd aangekondigd op de website. En iedereen klaagt er altijd over... dat Theater de Krocht de website niet goed bijgehouden wordt. Er zijn veel vaker evenementen in de, in de Krocht. Bijna ja. wekelijks is er wel wat te doen. Um, maar um, de, uh, het staat niet in de agenda van... Theater de Krocht, jij staat er wel altijd. Nee, hey, wat raar. Ja, dat vind ik dat, ook raar. Dat weet je niet. Ik, je ik weet ja. niet wat jij anders doet dan de anderen. Nee, nee. nee, ik eerlijk nee. zeg: we hebben natuurlijk de, de, de, de site uh, Jesse Zandvoort. Ja. Daar zijn we heel actief mee. Mm -hmm. En uh, de site van De Krocht, uh, ik weet niet eens wie dat, wie dat beheert. Nou, volgens mij Theo zelf. Ja, dat is je Theo's schuld. Yeah. <laughs> ja, maar goed. Het, het viel mij heel erg op. op okay. dat ik, ik zit vaak te kijken. Dus, ja, ja. Waarom staat Jess in Zandvoort... dan wel altijd op? Terwijl nou, heel veel verenigingen... of andere die, oh, okay. dingen die, die staan er dan niet... En uh, dat is niet jou aan te rekenen of jullie aan te rekenen. Nee, Absoluut nee, niet. daar heb ik geen hand uh, zeg, Maar meen... misschien kon ik een tip geven waardoor ze... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dat, uh... we, we zijn heel actief met het, uh, met het mailen van het van, van, van programma naar belangstellenden. We zorgen ja. ervoor dat we goed bereikbaar zijn uh, via Facebook. Mm -hmm. uh, dat wordt voor het grootste gedeelte ook een beetje uit handen genomen. Dat vind ik ook fijn. Want, ja. Uh, we hebben een bestuur die dat uh, regelt. En uh, Joop van Nes, dat is een uh, man van het Zandvoort Nieuwsblad... Die, uh, die is er ook heel actief mee. Mm -hmm. Maar waarom wij via op de site van de krocht... Dat weet je niet. Dat, uh, ja, nee. Nou ja, Jullie staan er sowieso ook altijd in het krantje natuurlijk. In de Zandvoortse krant uh, ja. wordt het altijd aangekondigd. Ja. Dat, uh, uh, uh, ga je... Uh, uh, Ga je het, want nu ben jij de grootste initiatiefnemer erachter. Ja. Um, maar ja, je gaf zelf al aan, dus een moeilijke vraag, maar in principe dat je vorig jaar natuurlijk heel ziek bent geworden. Ja. Ben je aan het kijken of er iemand is die dat langzamerhand nee. steeds stapje? Nee, nee, ik ga ervan uit dat ik, dat ik, uh, ik herstel. Ja. En ik ben nog niet 100% hersteld, maar mm -hmm. wel voor het grootste deel. En ik ga ervan uit dat ik het uh, dat ik, nog jaren ga doen. Nou ja, jaren. <laughs> ja, dat denk ik ja. Ik, moet toch, uh, ik, ik ben nu uh, 60, dus mm -hmm. dat schiet later op. Maar ik bedoel, uh, ik vrees dat ik hier de komende 15 jaar dan wel even rondloop. <lacht> Nou ja, ik hoop dat het een plezierige manier is. Nee, van absoluut. absoluut. Dat, nee, nee, in zolang daar hou ik het wel zelf vol. Kijk, weet je, de programmering is werkelijk geen enkel probleem. Nee, nee. dat, dat, dat ik, ik, ik kan het echt... Uh, als, als ik me boos zou maken, zou ik het vanavond voor de komende 15 jaar... Zou ik het ja, nee, maar dat is helemaal het probleem niet. Mm -hmm. bedoel, je krijgt mailtjes van mensen uit uit, uit buitenland... Uh, uh, die hier heel graag komen spelen. ja. Uh, mensen als Ak van Rooyen wat ik voor mij echt een, een, een idool is, die, ja. uh, die meldt me ook. Echt even een aantal keren van, joh, wanneer kan ik weer komen, weet je wel. Dus, mm -hmm. En er zijn zoveel goede... Maar het is ook wel weer leuk om een aantal uh, goede jonge jongens te vragen, hoor. Want zoals die Theus Nobel, uh, die er een paar maanden geleden was. Mm -hmm. Ja, ik, ik heb ervan genoten. Een jongen van begin twintig speelt waanzinnig. Heel eigen. Mm -hmm. En uh, ja, er zijn er gewoon uh, heel veel van, hè? ja. Dus de, de, wat programmering zit het de komende jaren sowieso wel goed? De programmering is het echt het minst grote probleem. Uh, nee, ja. Het is meer een probleem... Dat, om, om, ja, in Zandvoort de laatste jaren gelukkig niet meer. Maar uh, uh, het grootste probleem is om, om het publiek naar die concerten toe te krijgen. Nee, ja. Dat, ja. Uh, ja, maar net wat je zegt, in Zandvoort niet meer... Uh, verwacht je komende zondag dat het ook dan weer vol zal zijn? Ja, ja, of het daar helemaal uitkomt gaat draaien, weet ik niet. Maar ik, ik denk wel dat het... Kijk, Sjoerd is gewoon een hele unieke, unieke goede saxofonist. Mm -hmm. En, uh, en de, uh, Rob van Bavel dat is de pianist. Ja. En dat is, die speelt vaker met hem samen. En dat is gewoon, uh, ja, dat is een van, van, de, van de leading men. Ja. Niet, niet, zonder, zonder overdrijven kun je het best zeggen. Het is gewoon een van de beste pianisten die er is in die stijl. Mm -hmm. Dus uh, ik zou zeggen, mensen, kom. Hmm, je, ja. doet, je, je, je doet jezelf van tekort als je het niet doet. Nou ja, beste mensen. Zoals ik al zei, uh, gewoon naar www... Um Sorry, www.jazzinzandvoort.nl. .jazz, uh, ja, daar ben, je, uh, daar ben je zeker dat je een kaart hebt. Je kunt ook gewoon aan de deur komen hoor. Maar dat, alleen, uh, we hebben het wel een paar keer gehad dat mensen moesten weer sturen. Ja, de, daarom is dus. gewoon jammer. Ja. Uh, via de website ben je wat zekerder van ja. uh, je kaart. <lacht> uh, ik wil je heel erg bedanken, Erik. Uh, het is uh, De tijd zit er alweer uh, zo goed als op. Uh, bedankt Marije weer. Uh, voor, en voor deze keer met. Uh, extreme wat meer inbreng, bedoel ik. Dat, wat persoonlijker inbreng. Um, u krijgt nog een klein stukje uh, jazz van mij. En daarna gaan we automatisch over naar het nieuws. Uh, en dan volgt natuurlijk gewoon de avondprogrammering. En dat is deze week... Um, hebben we natuurlijk een raadscommissie. Dat vergeet ik helemaal. Ik kom zo meteen nog heel even terug... met het, de programma van het raadscommissie. Uh, uh, nu eerst even de... Um, then gets...